Raymond Seree met het NOS-journaal. ANW waarschuwen voor een extreem zware ochtendspits door de gladheid. Overal in het land kunnen de wegen door de IJssel spek glad zijn. En de gladheid zal waarschijnlijk tot na de ochtendspits blijven. Pas rond 10 uur zal de ondergrond zover zijn opgewarmd dat de gladheid langzaam verdwijnt. De ANWB raadt weggebruikers aan om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Via radio, teletext en internet kunnen mensen die de weg op willen horen en zien waar het nog gevaarlijk is...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 In bijna het hele land ijzel, waardoor het op veel plaatsen glad kan zijn. Ook is er op veel plaatsen dichte mist. Minima tussen min 5 en plus 1. Overdag eerst droog, later regen of sneeuw. Middagtemperatuur tussen de 2 en de 5 graden. Dit was het nws Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Wat is er te complain about? het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie M Text TV, op kanaal 45, 45. When yeah. I Ritme, Ritme van ZFM Zoals je daar nu zit met de tranen.